Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Guttekke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, moeten we herten en wilde zwijnen afschieten en is er plaats voor de wolf. Straks in Dit is de Dag, de resultaten van de groot wild enquête van natuurmonumenten. En Judith Spiegel was een half jaar ontvoerd in Jemen vorige week kwam ze terug en ze zit hier bij ons aan tafel. Nu is het NWS Journaal met Gert Kluk. De Verenigde naties hebben 4,7 miljard euro nodig om Syriërs volgend jaar noodhulp te kunnen geven. De miljarden zijn bestemd voor Syriërs die naar Libanon en Turkije zijn gevlucht. En voor Syriërs die zich nog in eigen land bevinden. De burgeroorlog in Syrië begon meer dan twee jaar geleden. Er zijn meer dan 120.000 doden gevallen. Natuurmonumenten gaat minder wilde dieren afschieten. In grote natuurgebieden moet de natuur meer haar gang gaan, zegt de vereniging niet meer schieten, zal waarschijnlijk een, een illusie zijn. Maar het is, onze leden en onze achterban hebben nadrukkelijk gezegd dat het een soort laatste redmiddel. Het moet zijn. Nee, tenzij... En dat betekent dat we niet preventief geschoten moet gaan worden, maar dat je moet gaan schieten op momenten dat het echt niet anders kan. En dat je alle andere maatregelen hebt genomen die er maar denkbaar zijn. Nu worden herten en wilde zwijnen vaak afgeschoten als ze buiten de gebieden van natuurmonumenten komen op de Veluwe. Daarbinnen worden soms dieren preventief gedood omdat ze gewassen van boeren aanvreten of verkeersongelukken veroorzaken. Het Israëlische leger heeft op twee Libanese militairen geschoten. Een van de militairen is geraakt. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Israëlische militairen openden kort na middernacht het vuur op de Libanezen toen die verdachte bewegingen maakten. Het incident gebeurde enkele uren nadat het Libanese leger in het grensgebied op Israëlische militairen had geschoten. Daarbij kwam één Israëlische militair om het leven. Israëlische Libanezen en VN-militairen komen vandaag bij elkaar om de gebeurtenissen te onderzoeken. Vanuit het hele land zijn automobilisten in oldtimers onderweg naar Den Haag. Ze protesteren tegen de motorrijtuigenbelasting die ze volgens kabinetsplannen volgend jaar moeten gaan betalen. De stichting Autobolangen over de actie. Er zijn op dit moment zes opstapplaatsen in Nederland waar mensen vanuit vertrokken zijn met honderden oldtimers richting Den Haag. Om daar protest aan te tekenen tegen de MRB verhoging die zal plaatsvinden per 1 januari 2014 voor oldtimers. In het kabinetsplan zijn alleen oldtimers van 40 jaar en ouder... nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. De eigenaren hebben hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer... die er nog over moet stemmen. In de Europa League is Ajax gekoppeld aan Salzburg. De Oostenrijkse club plaatste zich voor de knock-outfase van het toernooi... door in de groepsfase alle wedstrijden te winnen. Ajax stroomde als nummer 3 uit de Champions League... door naar de Europa League. In de achtste finale van de Champions League... speelt Barcelona tegen Manchester City. Die club speelde nooit eerder tegen elkaar... Een andere ontmoeting die eruit uitspringt is die tussen Arsenal en bekerhouder Bayern München. Het weer vanmiddag bewolking en het zuidoosten af en toe zon. In het noordwesten kan wat regen of motregen vallen. Het wordt 9 graden en er staat een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Ook morgen vaak grijs met vooral weer in het noordwesten wat regen. Daarna blijft het zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. Jolanda van der Velden bij de ANWB heeft voor ons de verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... tussen Gooi Meer en Muiderslot 2 kilometer. De rechter is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. En op de A10 de ring noord richting Den Haag... voor de Koentenot 2 kilometer. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Den Dolder. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zometeen Willem-Jan Opte, de winnaar van de PC-Hoofdprijs 2014. Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elspeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, dit is de dag dat bekend werd... dat schrijver Willem Jan Otten winnaar is van de PC hoofdprijs. En hij is hier bij ons in de studio. Van harte gefeliciteerd en van harte welkom. Ja, Hoe lang weet u het al? Sinds vorige week dinsdag. En uh, waar was u toen u het hoorde? In mijn huis en ik stond op het punt om te weg te vliegen naar Wenen... En toen heeft de uh, uh, commissie of de stichting... of de, de, de, degene die de prijs geeft... Uh, uh, besloten om het een weekje op te schorten... tot ik terug zou zijn, okay. zodat ik ervan zou, zou kunnen genieten. Dus u en, moest het een week stilhouden? Ik heb het een week stilgehouden in Wenen, ja. En was dat fijn? Dat was heerlijk. <lacht> ik had dat wel een jaar lang willen doen, ja. Ook de gast uh, literatuurkenner Rien van den Berg. Is uh, uh, je buurman de terechte winnaar? Ja, ik ben, ik ben ontzettend blij. Het is eer uh, wie er toekomt. Ook hier in de studio, Judith Spiegel, een half jaar lang was ze ontvoerd in Jemen. Vorige week teruggekomen, Judith, eh, had je eigenlijk tijd om te lezen toen je vast zat, had je boeken? Nee. Helemaal niks. Nee, en dat vond ik ook heel, heel erg. Ja, kan me uh, heel goed voorstellen. Ja, ik heb ook echt heel vaak gezegd, waarom zorgt nou niemand dat ik hier een doos boeken krijg? Dat zou zo ontzettend veel helpen, maar in Jemen wordt niet gelezen, dus niemand begreep die behoefte is er plaats voor de wolf in Nederland... en moeten we dieren bijvoeren en afschieten. Natuurmonumenten onderzocht het... en vertelt straks wat de resultaten zijn van hun groot wild enquête. En later deze uitzending horen we ook Jeroen Forstman... die de eerste bijenmakelaar van Nederland is. En Iens Boswijk die vertelt straks hoe we met een laag budget... toch een feestelijk kerstmaal op tafel zetten. En we hebben live muziek van Rick van der Bos. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of bezoek onze website ditistedag.nu afgelopen 30 jaar heeft Jan Wolkers al die boeken geschreven, waaronder een heleboel bestsellers. Daarvoor heeft hij nu gekregen de PC-Hoofdprijs. J. Bernlef krijgt de PC-Hoofdprijs voor zijn gedichten. In 2001 ontving Gerrit Krol de PC-Hoofdprijs. Gerrit Komrijk kreeg er een beeldje bij. Schrijver AFTH van der Heijden heeft de PC-Hoofdprijs gewonnen. De echte hoofdprijs, een oeuvreprijs. Vandaag werd bekend, een week later dan gepland eigenlijk... dat Willem-Jan Otter de pc hoofdprijs krijgt in 2014. Hartelijk gefeliciteerd. In een uh, rijtje met winnaars als Bernlef, Komrij, Krol, Notenboom, Hofland... en vorig jaar AFT van de Heijden. Voelt dat goed om daartussen te staan? Dat voelt niet slecht meer. Nee. nee. En hoe voelt dat? Niet slecht. <lacht> en beschrijf dat <lacht> misschien. Ja. Is dat een gevoel van euforie? Ja, ik wat niet nee, bij... niet van euforie en uh, uh, van, van beteuteldheid en van... Uh, uh, beteuteldheid en, uh, en overrompeld. Maar ik weet het nu al een week. Dus ik ben, ben een gewend ja, geraakt aan gewend. en nu voelt het op het ogenblik wonderlijk. Ja. Het blijft niet... Uh, het, het is niet zo dat ik denk, uh, uh, daar hoor ik thuis. Nee? Nee? nee, nee, nee? nee, nee. Want? Dat, dat zo denk je niet. Je denkt niet, zo, ik hoor thuis tussen anderen. Nee, nee. U bent een categorie in uzelf, bedoelt u eigenlijk? Ja, ja. ja ik vind het ook raar om het winnaar van... De, van alsof je... Alsof je uh, gewonnen hebt van. En dat dit allemaal winnaars ah, ja. zijn die van elkaar... weet ik veel, ja, dat, dat het dus is allemaal een beetje daar. Want hoe ja. werkt dat voor een schrijver? Ik ben begin zestig. Ik kan me zo voorstellen dat je dan af en toe eens denkt, nou ja, uh, als ik die prijs dan nog eens zou krijgen, dan zou het nu wel een mooi moment zijn. Of, is, is, of, of gaat het niet zo? Um, nee, ik heb mezelf niet uh, nooit heel erg uh, per pc hoofd uh, uh, waardig. Ik, ge, ge, ge, gevonden. Ik heb, en, en toen ik hem kreeg, dacht ik ook, ik werd opgebeld op het moment dat ik werkelijk... Ik ben aan een roman bezig en ik krijg hem voor essayistiek. Hè, en, uh, uh, en ik had net me voorgenomen om geen enkel essay meer te schrijven... totdat ik mijn roman af heb. <lacht> okay. okay. Ik heb ook een streep door mijn agenda kunnen zetten. En dat kan, die kan ik nu no door vele agendas gaan zetten. Omdat ik de prijs natuurlijk ga gebruiken om aan die roman te kunnen werken. Uh, uh, en ik, kon, ik, ik heb geloof ik een jaar geen... Geen, hoeft hoef geen essay's te schrijven, een jaar lang. Met essay's kun je je geld verdienen. Ah, ja. En met, met romans, niet in eerste instantie. En met dat prijzengeld is het dus mogelijk gewoon om een jaar aan een roman te gaan werken. Ja, ik denk dat ik wel twee jaar kan, kan werken. Ja. Twee, twee, twee, drie jaar. Ja, ja. Ja. Maar om, altijd ja, ja. even. Nog zondag, vind u de, vindt u de prijs wel terecht? Uh, nou, dat moet je niet aan mij vragen. Dat vind ik een raar. raar, raar vind, ik de, vind ik de prijs terecht. Nee, ik vind het heerlijk dat de. de dat er met, mijn, met mij een essayistiek, een idee over essayistiek... over essay schrijven bekroond is... Um, dat het uh, verdient om um, te bestaan. Mm. Namelijk het, het, het essay, dat, uh, het vrije essay... dat niet bedoeld is om een mening, of een geloof... of een uh, opvatting, of een uh, oordeel te verkondigen. Daar wordt essayistiek eigenlijk altijd mee uh, uh, voor jezelf Met het idee dat je, dat je mensen overtuigt van iets... of dat er waarheden in verkondigd worden of wat dan ook. Een soort pamflet. Essay... Ja, ja, ja, ja. En uh, mijn essayistiek, en dat is voor mijn gevoel ook de essayistiek... of de droom van de essayistiek, is een onderzoekende... Uh, vergelijk het met dat je met een, met een goed essay, een geslaagd essay... een onbekend terrein van je denken en van je ervaring... en van je bewustzijn betreedt een soort labyrint betreedt met een draadje. En uh, dat draadje, uh, dan ga je niet verloren. En dat draadje is je essay. Zodat andere mensen dat onbekende terrein ook kunnen. Ja. Zo zie ik een essay. En, uh, en dat type essay is, heeft het moeilijk. Zoals dat, alles dat, wat onbevangen is... Ja. en wat eigenlijk niet, uh, uh, niet uh, nuttig is, het moeilijk heeft. Maar ja. dat is dus terecht dat dat bekroond is, kan je dan zeggen? Uh, ja, ik vind het heerlijk dat het bekroond is. Dat ja. Ja, ja, vind ik fantastisch. Ja. Dat de jury, uh, ja, dat, de jury uh, de, de, dat heeft willen bekronen. Ja. Ja, yes. Rien van den Berg, uh, jij bent uh, misschien wat minder terughoudend om te zeggen dat het terecht is dat Willem Jan altijd de PC hoofdprijs heeft gewonnen. Ja, nee, dat heb ik al, al verraden. Ere wie eerder toekomt. Ik, uh, ik vind het werk van, van Willem Jan echt, echt op, uh, op grote hoogte staan. En uh, niet sinds gisteren. Want uh, voordat je de PC hoofdprijs wint, moet je ook, win ik wel, 60 zijn hoor. Dus um... Uh, knik nee. nu even bemoedigend toe. Ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar je, je, je vroeg net van... Uh, van uh, je eh, eh, ja, als de je, 60 je 60 bent, dan ga je zo'n beetje onrustig op. Nou ja, dan kan je misschien eens dus denken... Van, nou, als ik hem dan nog eens krijg, dan wordt het nu wel zo'n beetje tijd. Ja, precies. Te... Zoals Willem-Jan nu eigenlijk stiekem zit te denken... of hij op schema zit voor de, voor de Nobelprijs. Nou ja, dat, dat, dat denk ik niet, gezien zijn bescheidenheid. In een andere radioprogramma werd al gezegd dat ik de Nobelprijs. Oh, ja, ja, iemand vergist zich in prijzen. Ja. Maar Rien, Rien, Rien, leg ons eens dus uit... niet iedereen kent het werk van Willem-Jan Otten. Wat, wat, wat is er zo goed aan? Nou... Het is, het, is, uh, het is volstrekt origineel. Uh, uh, Otten is, is in zijn denken volstrekt zelfstandig. En het getuigt van een buitengewone macht over taal. Ik heb een, ik heb een, uh, uh, een boekje bij me, een roman. Uh, Specht en zoon heet dat. Die is in 2005 uh, bekroond met de Libris Literatuurprijs. Het is een kunstenaarsroman. Het gaat over een schilder. Uh, en, en degene die die schildert... en zijn opdrachtgever en de kunstkritiek. Maar wat, wat doet Willem-Jan Otter dan? Dan gaat hij dat hele roman gaat hij vertellen... vanuit het perspectief van het schilderslinnen. Dus de verteller van het boek... is het linnen waar het schilderij op terecht moet komen. En dan, dan, dan heeft hij, uh, dat schilderslinnen heeft het dus over de schilder... en hij zegt, hij weet best dat dit soort gepraat onzin is. Toen ik een keer tijdens een plotselinge schoonmaakactie... in het atelier met mijn voorkant naar voren kwam te staan, een paar uur lang... heb ik een paar van zijn dingen kunnen zien. En het eerste wat ik dacht was, hoe is het mogelijk? We leven in de 21ste eeuw. Werk, welke schilder werkte nog zo Pietje precies naar de werkelijkheid? Wat is deze schepper voor iemand? Dat denkt dus dat linnen. Ja. En je denkt, dat hou je niet vol. Dat gaat niet een roman goed. Dat blijft een kunstje. En uh, nou na uh, 40 bladzijden heb je het wel gehad. En dan... Maar nee. Dus na veertig bladzijden begin je het juist echt te geloven. En wil je ook weten wat dat linnen denkt. Het ja. is razend knap. Maar daar gaat deze prijs helemaal niet over. Want dit is een roman. Nee, sterker nog, ik denk dat willem Jans vindt... dat hij hem eigenlijk niet voor zo'n roman zou moeten hebben. Want uh, als ik goed ben ingelegd... of, of als jij de laatste keer dat ik je sprak de waarheid hebt verteld... vind jij jezelf vooral een dichter. Um, ja, dat zeg ik als ik uh, geen PC-hoofdprijs heb gevonden. <lacht> okay. Maar dat is nu opeens uh, heel anders geworden. Uh, nee, dat ligt ook nu niet ineens heel anders. Maar wat jij voorleest, vind ik dus heel essayistisch. Dus, uh, okay, uh, uh, dus het idee dat je een denkend, uh, dat je een, een, een schildersdoek laat denken. en dat je die gedachte van het denkende schildersdoek zo probeert uit te werken. dat, het, uh, dat, het, dat, dat uh, je lezers dat geloven. en dat ze iets gaan geloven wat ze niet van plan waren om te gaan geloven. en dat ze erin trappen, dat is essayistisch. Hm. Dus ik ben een essayist in mijn poëzie, ik ben het in mijn romans en ik ben het in mijn essay. essay. Niet alle essayisten zijn essayistisch. Zie je, je, je ziet dat, dus dat, dat, dat, dat Willem-Jan uh, zodanig een taalkunstenaar is... dat hij zelfs dit nog weer in ja? zijn straatje heeft ja, ja. ja, Nee, nou, het, is, het gaat ook wel ergens over. Ja, nee, nee, nee, ja. Even hier aan tafel. An andere mensen, kennen u het werk van willem Janotte? Nog niet. Nog niet, nee. maar ik ben wel, nee. uh, het is niet tijd. Het het te uit te uit. tijd. Ja. Um, de thema's in, het, in, in, de werk, uh, van uw, in uw werk willem zijn uh, best zwaar, vaak schuld, schaamte, vergeving, niet, niet onmiddellijk makkelijke termen. Ik voel me af, Rien van den Berg. Zou uh, een schrijver met dit soort, dit soort thematiek... 20 of 30 jaar geleden die pc hoofdprijs ook gewonnen hebben? Of is het ook een tijdgeest dat daar nu ruimte voor is? Oh, dat vind ik wel heel moeilijk. Ik weet wel dat, dat, uh, uh, dat toen wij elkaar voor het eerst spraken... dat was in 1997, denk ik... toen had je het inderdaad over dat schuld en schaamte als een soort, soort vuurtorens functioneren. Van, van hé, hey, als ik me ergens schuldig over voel... of als ik me ergens over schaam, dan zegt mij dat iets. En wat zegt me dat? En ik, laat ik dat serieus nemen en laat ik dat gaan verkennen. Terwijl in die tijd, ja, schuld en schaamte, sorry... maar daar hoefde je binnen de grachtengordel niet mee aan te komen. Dat was niet linksliberaal. En um, uh, sterker nog, je hoefde er bij een katholiek ook niet mee aan te komen... want het was heel Calvinistisch. Hm. Uh, dus, dus in die zin, en dat, dat waardeer ik ook altijd enorm in, in het werk van Otte is dat, dat het uh, volstrekt zelfstandig is. Dat, dat bedoelde ik met, met dat hele uh, originele. Dat, uh, hij, hij wordt wel door de tijdgeest beïnvloed natuurlijk, altijd. Maar, maar hij vertrouwt vooral op zijn instinct. Hm. En zegt daardoor juist iets wat je, ja, wat je anders nooit zou zijn opgevallen. Nee, maar meneer Otter, wat denkt u daar zelf van? Zou, is het, het feit dat u die thema's beschrijft, is daar nu meer waardering voor misschien dan nou ja jaren zestig, zeventig. 70, 70. Jaren 60 en 70 moest je je schamen voor je schaamte. Dus ja. je schaamde je niet? Nee. Of terwijl dat, mijn, houding, het, terwijl mijn houding altijd is geweest: als je je schaamt, dan schaam je, dan schaam je, je dat, Dan is dat een teken dat je naar de schaamte toe moet gaan. Dan moet je begrijpen, je moet uitzoeken wat dat betekent voor je. Je schaamt je no schaamte is een, een, een beschermingsgevoel wat je ergens tegen beschermt. En dat moet je willen weten. Dat, dat een essayist moet op zijn schaamte afgaan. En datzelfde is natuurlijk met schuld. Maar met schuld is dat altijd wel zo hoor. Ja. Dus als je je schuldig voelt. Dan moet je uitzoeken waar je je schuldig voelt. Dan moet je er wat aan doen. Ja. En uh, als je erover schrijft. Dan moet je er wat als aan wat, wat aan doen. Dat maar is, is, er, uh, is er meer, is er meer uh, ontvankelijkheid. Voor dat soort thema's nu? Ja er, er is een, het, het punt is natuurlijk. Dat als je zo erover denkt. Uh, je uh, um, al essayerend uh, erop uit zou kunnen komen. Dat um, uh, geloof. Geloven, uh, christendom, uh, religie. eigenlijk de, de, ja, de, de, de moeders zijn die drachtig zijn van deze uh, uh, vragen. He, dus die, die stellen de vragen en proberen er een antwoord op te geven. en proberen je vooral dan mee te leren leven met deze vragen. Mm. Met de met de, de beantwoordingen zijn nog niet eens zo belangrijk. Uh, maar het, het feit dat die vragen op een bepaalde manier gesteld worden. en dat je, de, dat je er iets mee uh, doet. Gelovend en wel. En daar ben ik op gestuurd al essayerend. En dat was in een tijd, een jaar of twintig geleden... dat dat begon bij mij, dat ik zo op, dat met religie begon te verbinden dat dat niet zo gebruikelijk was in onze literatuur... omdat in onze literatuur is een, is een af, af, afvallige literatuur. Hè? Dus de, de beste literatuur in die periode... was juist van Wolkers, et cetera. Van ja. mensen die niets meer moesten hebben van geloof. En eh, het, als de grote, de grote belemmering... nou ja, de grote schaamte veroorzaker... of de grote schuld veroorzaker vonden ze het. En eh, daar moest je mee gebroken hebben... wilde je echt een, een beetje een schrijver zijn die meetelde. Terwijl ik begon toen te denken... in mijn essayistiek... En, en ook in mijn romans en in mijn poëzie... dat je, dat, dat, ja, dat is onintellectueel. Dat, ja. dat, dat, dat is niet essayistisch. Maar dan dat... zou, is het dan een, een cirkel? Uh, zijn we dan weer teruggerien bij het, de, het moment... dat het wel weer kan? Dat wel weer... Ja, dat denk ik. En al een tijdje. De, ik, ik vergeet nooit... Um, jouw toneelstuk uh, Braambos... in 2004. Dat, dat was een heel zwaar verhaal. Dat ging over een, uh, over een verkrachter... Uh, gijzelnemer en die uh, die door een persoonsverwarring ging die uh, wilde die zijn excuus maken aan de zus van degene die die de tweelingzus van degene die die vermoord had zeg maar um, uh, en, en dat was dat was een heel zwaar toneelstuk en na afloop praatte jij na met mensen die dat toneelstuk bezocht hadden dat was, was bijna Bijna pastoraal, maar, maar, maar dat, een, dat een, uh, een theaterschrijver dat doet... dat hij dat losmaakt sowieso, is, is natuurlijk al... al maar, maar dat je er dan ook nog een setting voor creëert... waarin je na kunt praten en die gevoelens van schuld... en schaamte en vergeving uh, bespreken met elkaar... Ja, ik denk dat dat een openheid is die er, die er een decennium daarvoor... zeg maar niet geweest zou zijn. U zei net meneer Otter, alles wat niet nuttig is, heeft het moeilijk. En daarmee sprak u over de essayistiek. Is het uiteindelijk niet nuttig? Alles wat de geest uh, um, open en vrij helpt maken, is nuttig. Dus asistiek. Maar al. zo wordt er niet, uh, uh, niet over gedacht, natuurlijk. Maar het, het uh, dus is asistiek in die zin nuttig. Maar is nuttig door niet nuttig te zijn? En waar gaat de ja. roman over die u nu aan het schrijven bent? Of mogen we dat ik Daar ga ik niet veel over vertellen. Want ik ben, ben, vind, zoals het heerlijk was... om een week lang niet uh, geheim te houden dat ik de prijs... Uh, <lacht> gewonnen had, tussen aanhalingstekens. Zo is het ook uh, het beste om uh, uh, niet je verhaal uh, prijs te geven waar ik mee bezig ben. Maar ik wil wel kwijt dat het, dat het uh, uh, uh, me... Uh, dat ik heel erg be probeer bezig te zijn met een uh, boek dat gelezen moet kunnen worden door iemand van elf. We wachten het <laughs> af. oké? <Okay>, interessant. <laughs> ik heb een dochter van elf. Kijk. We gaan luisteren naar live muziek van singer-songwriter Rick van der Bos. Rick, goedemiddag, hartelijk welkom. Hey. Jij je, je tour door heel Europa, maar je woont in Barcelona, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Waarom daar? Want, uh, ja, dat is een goede vraag. Nou, het heeft, uh, je doet ondertussen uh, even je op. Als je een reizende muzikant bent, dan kun je in principe in elke grote stad wonen. Als je reizen houdt, dan, dan, dan, dan, dan doe je dat ook. En uh, Barcelona uiteindelijk uit meerdere, meerdere uh, ideeën uiteindelijk Barcelona gekozen. Omdat het meeste punt dat uh, dicht bij Nederland, internationaal, nog uh, Noord-Europees. Het, uh, het is een grote stad. Noord-Europees? Uh, Barcelona is Zuid-Europa? Ja, Zuid-Europa, maar het is een, een van de weinige en beetje Noord-Europese stad van, van Spanje, zeg maar. Oké. Okay. Als je het vergelijkt met Valencia of Madrid of wat dan ook. Ja, ja. Um, of met Cadiz of wat. Um, en het heeft, uh, het heeft bergen, het heeft uh, heel veel licht. En dat is het meeste, uh, uh, het verslavende toch wel, van, uh, van die stad. Licht? Is, ja, het licht. En ja, heb het je het dat nodig licht. om goed te kunnen schrijven? Nee, helemaal niet. Nee, je hebt misschien juist monkelen. af en toe van een paar, <lacht> paar goede wolken, <lacht> wolken nodig. Uh, <lacht> en wat, uh, wat uh, donker, zeg maar. Een goede herfst in Nederland, dat is misschien uh, het beste voor je inspiratie. ja. Klopt dat willem Lotte? Is, is een goede herfst in Nederland goed voor je inspiratie? Ja, ja, ja, en ook. Uh, ja, ja, ja, dat klopt. Ik merk gewoon de eerste keer ik terug ging naar Amsterdam voor, nou, na drie, vier maanden in Barcelona. Toen merk ik van ja, ik, ik voel me niet zo helemaal, helemaal lekker. En ik dus denk van ja, fuck, het, is de, het is die hoeveelheid wolken de hele dag. Het is gewoon, uh, gewoon een week lang achter elkaar dan weer een wolkendeken. Dan weet je van hoeveel het uh, licht hier, wat dat met je doet. Met je energie en alles. Ja. Ja. Dus dat was het eigenlijk. En misschien is uiteindelijk de enige reden waarom ik daar überhaupt ooit nog zal, zal blijven, of, uh, of uh, niet meer terug zal gaan naar uh, donkere, donkere steden. Zeg maar. ja, ja. Ja. Zit er de Spaanse invloed in je muziek? Uh, ja, zeker. Ja, ja. Ook vanam in het laatste album die ik uh, mijn band heb gemaakt, de Dandies. Dat zijn allemaal Spanjaarden. De dandies? Ja, De okay. Dandy's uit Barcelona. <laughs> Een Spaanse band. En uh, ze komen uit Mallorca, uit, uh, uit, uh, uit Barcelona en Madrid ook. En daarmee, daar heb je wel veel meer uh, Spaanse stijlen die daarin uh, terugkomen. Uh, okay. uh, en ook oh. af en toe een beetje mijn eigen solo, uh, solo werk. Je gaat zingen nu uh, Three Times a Lady? Uh, nee, uh, The Place to Be als eerst. Oké, okay. nou gaan we er eerst naar luisteren. The place to be is no place for me And I'll always be somewhere else get hotter I'm always detaching myself no clue is strong enough to keep me in one place and I'll always be moving be moving away no one will notice and I won't leave a trace and it's nice to be fooled it's just what we do for getting on And it's great to be cool, it's all good for you, but I'll never grow a mustache Some stories never end, and some things just don't ever change And I'll always be moving, be moving away Don't be offended, just go your own way that way Some stories never end Some things just don't ever change Inventing the wheel just again and again Some jokes will always be funny, my friend Start na dit is de dag met aan tafel PC Hoofdlaureaat Willem Jan Otte, literatuurkennerin van den Berg. Iens Boswijk van Restaurant Restaurant App Iens, journalist Judith Spiegel en bijenmakelaar Jeroen Forstman. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Ik ga lekker uit eten. De meeste restaurants draaien goed door met kerst. Ik had eigenlijk verwacht dat het minder zou worden, maar cijfers wijzen anders uit. Wat dacht jij ervan als wij uit eten gingen? Ja, als je dat wilt. Net als vakantie, iedereen gaat op vakantie. Of nou, ze weinig geld hebben of niet. En met kerst ga je flink eten. Uit eten begint nu. Ja, de kerst staat voor de deur en dus is het weer kiezen. Gourmetten, rolladen van de plaatselijke slager of toch uit eten. En zijn restaurants nog een beetje te betalen als je niet zoveel geld hebt. Iens Boswijk van restaurantgids Iens. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kan dat nog uit eten als je niet zoveel geld hebt? Ja, eten kan je in, uh, voor ieder budget. Ook buiten de deur. Ja? Ja, absoluut. Waar? Nou, ik denk dat het, gaat, het begint natuurlijk altijd uh, in eerste instantie van... Uh, wat voor, uh, ik zeg altijd van uh, met wie ga je, met wat voor smaak wil je... Uh, te maken stel hebben. ik ga met Elsbet uit eten. Jongen ja. Thijs. Ja, ja. Ik, laat, zeg laat, laat, laat, ik, ik zeg stel. Ik zeg stel. Ehm Nee, nou ja, het gaat natuurlijk in dit geval dan even over het budget. En uh, <laughs> oh, In dit geval, ja. Absoluut, Nee, maar het is inderdaad zo, kijk, wat ik had gezegd... kijk ook eens naar andere keu soorten keukens dan de bekende Franse uh, internationaal. Uh, want dan kan het vaak uh, ook inderdaad wel in de prijs lopen. Maar zeker de Aziatische keuken is een keuken die heel erg betaalbaar is. Chinees, Japans? Ja, Japans ook zelfs. Want je hebt de laatste jaren een enorme groei van de uh, all-you-can-eat sushi. En dat is ook heel erg uh, populair. Dat kennen jullie dan ineens wel. Willem en Otten kennen jullie niet, maar dit kennen jullie dan ineens wel. Ja. Ja, dat hebt toch geknikt daar. Ja. Nee, het is ook heel erg bij uh, gezinnen met kinderen. Want kinderen zijn daar blijkbaar... Nou, dat, dat moet je twintig jaar geleden niet over beginnen... Maar die zijn daar echt dol op. En die vinden dat heel leuk. Dus, uh, en het is ook nog een soort van gezond. En, en, en voor hoeveel kan je daar eten dan? Nou, dat, dat verschilt. Kijk, ik vind wel altijd... Je moet even goed gaan zoeken. en uh, Op websites bijvoorbeeld. En, uh, dus je <lacht> je kunt, doet verder geen namen. Ik heb geen namen. Nee. Maar, nee, maar het is wel belangrijk... dat, want dat daar geven we ook natuurlijk de, de mogelijkheid in dat je zelfs op prijsniveau kunt zoeken, maar dan daarnaast op regio, dat je het combineert met een soort keuken. En dat je zo je eigen pad doorloopt: van nou, wat past nou het beste bij mij? Want het gaat er uiteindelijk wel om: het restaurant moet ook bij je passen. Hm. En, um... en dan kan het goedkoop. En dan kan het ook goedkoop. En wat goedkoop. is het nou goedkoop? Ik wil toch een keer aan dag horen. Ja, nou ja, dat uh, verschilt. Ik bedoel, je kunt, uh, ik zou zeggen, weet je, je kunt fantastisch ook lunchen voor uh, 10 euro. Of uh, je hebt mooie high teas. Het hoeft niet allemaal meteen een zeven gangen menu uh, de hele avond door. Je kunt het gewoon ook aanpassen naar enerzijds geldmogelijkheid. Uh, maar ook naar natuurlijk het moment. En ja. met wie ga ik? Ja, ja. Met mij. Met jou ja, dus. Ja, dat was duidelijk. Ja, ja. Dan, Weet ik nog steeds dan, niet waar we heen gaan volgens mij, maar goed. Dat kan voor een tientje, hoorde ik. Ja, blijkbaar. willen <lacht> ja. jullie echt voor een tientje eten? nou Nee, ik niet, maar ja. Ik wel. Nee, er, zijn ook, er zijn natuurlijk ook restaurantconcepten zoals Van Harte. Hè. Dat is al langdurig. Die, die heeft steeds meer... Uh, dat zijn echt buurtrestaurants. Die worden ook vaak... Uh, vindt dat plaats in buurthuizen. Dat is echt een sociaal project... waarbij mensen die uh, heel weinig uh, buiten de deur komen... om die juist weer bij elkaar te brengen. En, uh, ja, en dan eet je voor 7 euro. Ja, precies. En dan eet ja. je ook drie gangen. Ja. En dan wordt er gekookt door de lokale meneer van de hoek of mevrouw. Kijk, dat kan heel lekker zijn. Ja. Als dat toch uh, nog te duur is, dan kan je ook zelf iets koken met kerst. En drie gangen diner. En jij hebt een recept voor ons gemaakt, begreep ik. Ik heb een heel menu samengesteld. Heel menu? Ja, het was best ingewikkeld. Ik moest er hard over nadenken. Van, want ik moest binnen die, wat was het, zeven per persoon uh, blijven. En ja, dus 30 euro met z'n vieren. 30 euro met z'n vieren, ja. ja. En uh, ik heb vooral heel erg ook gekeken naar smaak. Maar wat ik nog belangrijk vind. Kerst is natuurlijk best een... Uh, nou, het zijn toch vaak ineens twee dagen. En volgende week ook echt midden in de week. Die je vrij hebt. En uh, ik heb zelf altijd van huis uit meegekregen. Dat je samen vooral dat menu gaat maken. En okay. dat het dus dan ook best wat allerlei verschillende handelingen. Want ik heb bijvoorbeeld hele leuke... Dat noem ik melba-toast. Dat zijn eigenlijk doorgesneden boterhammen die weer in de oven gaan. En nou, dat is best ingewikkeld, andere, of ingewikkeld. Veel handelingen. Maar daar kun je allemaal van zelf voorbereiden. Zelfgemaakte zoutkoekjes. Um, en inderdaad ook wel dingen die makkelijk in de oven gaan. Zodat je uh, niet de hele avond, als je dan met elkaar aan tafel zit... nog weer eens in de keuken staat. Dus je bereidt het goed voor. Daar ben je samen lekker de hele dag mee bezig. Iedereen kan een taakje doen. Uh, en dan uh, ga je het ook wel echt gezamenlijk opeten. Ja, wat, wat gaan we eten? Uh, dus die uh, beginnen met uh, zoutkoekjes, zelfgemaakte ja. zoutkoekjes. En uh, daarna de pompoensoep met de melba toast. Dus dat zijn hele mooie gekrulde toastjes worden dat. Nou, het ziet er echt prachtig uit en het smaakt ook heel lekker. En daarna de, heb ik een tajin van kip, dus een beetje de Arabische kant op. In combinatie uh, met een uh, de heb ik de, de, de, de, de, de, de laatste tijd doe ik dat vaak sla wordt vaak in een bak gegooid mm -hmm. en dan moet je altijd husselen heb je de sla al gehusseld weet je wel dat wordt <laughs> dan gevaar. maar ik stel dus voor dat leg het nou eens op een grote platte schaal en maak het mooi op met, uh, nou ja, met en dat kun je dus eindeloos uitvoeren wat jij waar, naar jouw budget past in nootjes met kleine tomaatjes misschien een kleine eitjes nou en dan heb je en toen hebben we dan uh, Oh ja, en ik had ook troostaardappeltjes. Kijk. Uh, dat zijn uh, de favoriete, nou ja, ik zal niet zeggen van wie, maar wel heel graag, van, heel nou, van graag. mijn moeder. Kijk, oh. oké. Okay. Die zegt, als ik dan dan maakt ze troostaardappeltjes. En dat zijn uh, uh, eigenlijk uh, goed vastkokende aardappeltjes. Die gaan met rozemarijn en zout en olijfolie de oven in. Niet Ach, simpeler wow. dan dat. Nee. Kost niks. Wel lekker. En het smaakt altijd lekker. En, en toen ja, ja? heb ik ook een warm toetje, want ik ga ervan uit dat we nog lekker kou krijgen volgende week. Hmm. Uh, en dat is een uh, heel bekend Frans dessert, clavoutie heet dat. En dat wordt ook vaak gebruikt om restjes oud fruit op te maken. Oh. Ik heb hem nu uh, geschreven, want er zijn, je ziet nu overal die, niet de blauwe druiven, maar de rode druiven. Die zijn, uh, die zijn ook heel speciaal van smaak. En uh, die gaan dan gehalveerd met suiker gaan ze in de oven. En daar overheen gaat een soort uh, beslagje, waardoor het een, ja, waardoor het een geheel wordt wat je weer kan uitschepen. Maar het is wel zacht. Je zou bijna zeggen dat bread and butter pudding achtig. Maar het is, zit echt geen brood in. Alleen eieren, melk en uh, een beetje bloem. En uh, dat wordt dus samen. En suiker natuurlijk. Dus dat wordt een heel zoet. En dan met die. De druiven erin die worden heel warm, omdat ze dan in oven En daar zit natuurlijk veel vocht nog in. Dus ja. dat, die combinatie geeft echt. Uh, ja, het is gewoon heel lekker. Het is Frans. En het is een Frans recht? Ja. Het ja. ja. staat allemaal op onze website. Dit is de dag, met nu wie zegt Nou, dat ga ik proberen, Riem. Nou, ik ga in ieder geval dat toetje laten afkoelen, want ik heb een hekel aan warme vruchten. Maar dat klinkt <laughs> wel erg lekker in de oren. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat, dat, uh, je, kunt ook, je moet het ook misschien eigenlijk wel een beetje. Ja, misschien Nee, ja, ik vind het heerlijk. Ja. Andere ja. nog uh, kersttips voor het eten? Ik laat het me allemaal aanleunen deze. Ja, keer. dat is wel. Jullie spiegel. ja. <laughs> ja. Goed. Te, te vinden op onze website dus. Ja, Dit is dat nu het, het recept van iets. Wolven, reeën, zwijnen en een zeearend is daar plek voor in Nederland. Natuurmonumenten heeft het onderzocht in een groot wild enquête onder haar leden en zo meteen horen we de resultaten. Dit is Radio 1. Het is 2 over half 3. Gert kluk met het NWS journaal. EU-landen kunnen illegale immigranten die de Europese Unie via Turkije zijn binnengekomen terugsturen naar Turkije. Daarover heeft de EU een akkoord bereikt met Turkije. Veel Afrikanen en Aziaten komen via dat land illegaal de EU binnen. Als tegenprestatie worden visabeperkingen voor Turken die naar de Europese Unie willen reizen over drie jaar opgeheven. De Verenigde Naties hebben 4,7 miljard euro nodig voor noodhulp aan gevluchte Syriërs. Het is volgens de VN het hoogste bedrag dat ooit voor een crisissituatie is gevraagd. De miljarden zijn bestemd voor Syriërs die naar Libanon en Turkije zijn gevlucht... en voor Syriërs die ontheemd zijn in eigen land. Natuurmonumenten gaat minder wilde dieren afschieten. In grote natuurgebieden moet de natuur meer haar gang gaan, zegt de vereniging. Nu worden herten en wilde zwijnen vaak afgeschoten... als ze buiten de gebieden van natuurmonumenten komen. Daarbinnen worden soms dieren preventief gedood... omdat ze gewassen van boeren aanvreten. Het aantal overvallen is de eerste elf maanden van dit jaar... met 17 afgenomen ten opzichte van 2012. Vooral benzinestations, supermarkten en tankstations... zijn minder vaak overvallen. Het zijn hoofdpunt. hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met bij ons de gast Jeroen Forstman... de eerste bijenmakelaar van Nederland. En Judith Spiegel, zij was zes maanden ontvoerd in Jemen. En Mark van der Tweel van Natuurmonument. En ook nog steeds bij ons zijn pc hoofdprijswinnaar eh, Willem-Jan Otten en literatuurkennerie van den Berg. Iens Boswijk, die we net hoorden over eten met kerst. En straks horen we opnieuw live muziek van Rick van den Bos. U kunt reageren via Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website, nu. Ik zat even te wachten op iets over Bambi. Bambi? Bambi, come here. De afgelopen tien jaar... Wat je hebt gezien is dat er heel veel wilde dieren bij zijn gekomen. Wilde zwijnen, edelherten. Het is every day a princess Er zijn ongeveer 500 herten bijgekomen. Kwart van het totaal. Ja, het zijn er te veel. Te veel? Ja, en het wordt er ook steeds meer. Dat leidt tot overlast, omdat ze tuinen en akkers kaalvreten en ze zijn een gevaar voor het verkeer. Uh, het die aangereden worden, uh, bijna aanrijdingen. quick. De minister wil dat provincies en gemeenten jagers inschakelen. De dieren worden afgeschoten als ze buiten het vastgestelde leefgebied komen... De vraag is natuurlijk, wat is te teveel? En uh, misschien moeten wij als mens ook uh, bereid zijn... om een stukje in te schikken om die natuur de ruimte te geven. Hoeveel bambi's kunnen we hebben in Nederland? Of moeten we ze afschieten? Natuurmonumenten heeft het gevraagd aan haar achterban. En zojuist werden de resultaten daarvan bekendgemaakt op een persconferentie. U hoorde dat net ook al in het nieuws. Directeur Mark van der Tweel, goedemiddag. Goedemiddag. Even uit de persconferentie gelopen om ons te woord te staan. Wat is de belangrijkste uitkomst van uw enquête? De, de belangrijkste uitkomst is dat mensen in Nederland gewoon genieten van grote wilde dieren... en het eigenlijk gewoon veel meer willen zien. In, uh, als ze op vakantie gaan, als ze de Veluwe optrekken... ze willen genieten van die mooie natuur. En, welk... en dus van die wilde dieren die daarbij horen. Ja, en wat zijn dat van grote wilde dieren? Herten, reeën. Ja, en vooral edelherten. Hè. Edelherten zijn een beetje de koning van het bos, de koning van de Nederlandse natuur. En dat willen mensen heel erg graag zien. En ook vaker zien. Ja, en u heeft de uh, enquête gedaan onder uw achterban. Wat was, was de reden daarvoor? Nou, De reden is eigenlijk, dat gaat enerzijds over dit thema. Er is in Nederland eigenlijk nog nooit een goed debat gevoerd in de breedte over de omgang met wilde dieren. Dat is een heel sterk gepolariseerd debat geweest in de afgelopen jaren tussen belangenorganisaties. En wij hebben gedacht, we gaan gewoon onze achterban, in de breedste zin van het woord, raadplegen. Om te kijken wat ze nou ervan vinden en wat ze vinden dat we zouden moeten gaan doen in de toekomst. En de tweede reden is dat wij, we zijn een vereniging. We willen een nadrukkelijke maatschappelijke organisatie zijn, midden in de samenleving. We willen ook weten wat die samenleving van belangrijke issues vindt. En dit is al de eerste keer in onze geschiedenis dat we dit doen. Ja. En we zullen hier ook mee doorgaan. Oké, okay, dus wij willen veel beesten zien, dat willen we. En ja. uw leden willen ook dat het leefgebied van groot wild wordt vergroot. En er zijn nu dus allerlei gebieden waar ze leven. Dus moeten die dan met elkaar verbonden worden, is dat het idee? Ja, het verbinden van natuur is sowieso een goed idee... maar we, zijn, we willen eigenlijk twee dingen. We willen grote wildreservaten in Nederland... waar dieren ongestoord een natuurlijk leven kunnen leiden... dus kunnen geboren kunnen worden, ook dood kunnen gaan... zo min mogelijk ingrijpen van de mens... waarbij we aan de randen goed zullen kijken naar de belangen van de buren... om te zorgen dat er geen overlast ontstaat of gevaarlijke situaties. En het tweede is dat we op meer plekken in Nederland wild willen zien... in beperktere mate overigens. En dat betekent dat we heel graag willen dat er nulstand opgegeven wordt. En die nulstand, dat is het beleid van provincies, dat ze zeggen... nou, bijvoorbeeld in onze provincie mogen geen herten of wilde zwijnen voorkomen. Hmm. En dat vinden we een rare krampachtigheid... waar we denken, daar moeten we in 2014 eigenlijk maar eens vanaf. Oké, okay. ruimte voor wild, zo vat ik het samen. We gaan ja. dat ook even voorleggen aan Peter de Koeien van LTO Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent dossierhouder Flora en Fauna. Wat een prachtige titel is dat. <laughs> ja, ja. Yeah. Wat, wat, wat vindt u van het plan? Van natuurmonumenten? Ja, ik, ik vind het een uh, onzalige gedachte. Ik kan heel goed begrijpen dat mensen uh, vaker uh, groot wild willen zien. Maar dan moeten ze vaker naar de Veluwe. Om ze overal in Nederland te zien en in het wild rond te laten lopen... is uh, denk ik niet goed voor uh, de gemoedstoestand van de beestjes. Omdat ons land gewoon veel te vol is. Uh, uh, en niet goed voor uh, uh, de, de, de boeren omdat uh, de beesten bij ons zullen komen vreten. Uh, uh, en uh, de regels die daarvoor zijn... juist bloot staan aan uh, bezuinigingswoede. Uh, dus uh, uh, in plaats van uh, uh, bezuinigen... worden er nu extra posten opgevoerd. Uh, uh, uh, en dat is niet erg handig. Nee. En uh, u zegt dus eigenlijk uh, dat wild is prachtig... maar niet op mijn akker. Ja. ja uh, uh, en, en, en, en laat het vooral daar... Waar het zich ook de, de, de ruimte heeft om het thuis te voelen. Uh, en dat zijn in een paar hele grote natuurgebieden in Nederland. En, en, en verder in Nederland is, is daar te vol voor. om uh, die beesten ook een rustig bestaan te kunnen laten leiden. Ja, meneer van der Tweel, het, het kan helemaal niet in Nederland. We zijn veel te vol en bovendien vinden de boeren het heel vervelend. Want er komt al dat wild op hun akkers. Ja, de vraag is of al dat wild op die akkers komt. Kijk, waar wij natuurlijk voor gaan is dat er grote wildreservaten in Nederland komen. Dus de heer de Koeier en ik zijn het daar buitengewoon over eens. En op die plekken heeft wild alle ruimte om uh, uh, uh, de gang te gaan... en kunnen mensen natuur optimaal beleven... Maar we moeten ook een beetje af van die krampachtigheid... dat als een dier de provinciegrens oversteekt... of vanuit Duitsland Twente inloopt, dat hij dan afgeknald gaat worden. Dat, dat, is rare... dat, is wat, dat is wat er nu gebeurt. Ja, dat is wat er nu gebeurt. En, laten we daar... en nogmaals, wij willen goede buren zijn van de boeren... van andere landbezitters in Nederland. We hebben ook voor schade, we hebben ook voor verkeersveiligheid. Dus we hebben ook een heel breed scala aan zaken bedacht... die kunnen helpen om dat in de greep te houden. Dus het zal beperkt zijn, die omvang van het wild in Nederland... maar laten we er niet te krampachtig over doen... En dat betekent op de ene plek wel. Ik zou me kunnen voorstellen dat het in Achterhoek op sommige plekken wel kan. En in Zuid-Holland dat je daar geen wilde zwijnen wilt. Dat lijkt me uh, duidelijk. Maar laten we er nou niet op voorhand uh, de hakken in het zand zetten. Krampachtig gaan doen. Maar laten we inzetten op uh, innovaties op een beetje durf en op uh, zorgen dat we dit land gewoon goed leefbaar houden... met mooie natuur en okay, mooie dieren erbij. Dat is, dat is een heel vurig pleidooi. Meneer de Koeier, is dat, uh, komt dat aan bij u? B wilt u in gesprek of zegt u, nee, het begin we niet aan, hoor? Hey, nee, natuurlijk moeten we met elkaar in gesprek. Maar <coughs> wat er onder ligt is uh, uh, bij de achterban van natuurmonumenten... en ik vind dat ze dat aan haar leden duidelijker uit moet leggen... is dat uh, uh, dieren elk jaar jongen krijgen... en als je niks doet, uh, er veel te veel komen... en er dus beheerd zal moeten worden. En als je dat niet doet, euh, komen wij euh, bijvoorbeeld met veterinaire zaken in grote problemen. Nu moet van elke wild zwijn euh, het bloed getapt worden. Als er iets mis is in zo'n laboratorium, dan gaan de grenzen dicht en leidt de sector een miljoenenstrop. Want dan duurt het weer zoveel dagen voordat de mensen in Brussel bij elkaar zijn, enzovoort, enzovoort. Ja, dus het is een precaire balans, zegt u. Ja, de, um, het is de, de, dat we daar voor wilde zwijnen een nulstand afgesproken hebben... is uh, goed overwogen en destijds goed doordacht om dat zo met elkaar af te spreken. Nu ze, vindt een partij dat het anders moet. Tussen hebben we het eerst eens dus even wel op de consequenties... daarvan uh, goed met elkaar door moeten praten... voordat de, voordat de sector zo'n lichaam aan de strop hangt. Ja. Ja. Want meneer van der Tweel, vindt u ook dat er meer gebieden moeten komen... zoals uh, de, de Oostvaardersplassen die we zagen in de Nieuwe Wildernis? Ja, de Oostvaardersplassen zijn een andere, ander gebied, dat is niet van ons. Maar wij gaan dus wel voor die grote, grootschalige gebieden, die grote natuurreservaten waar wild zijn Gang kan gaan. En dan denk ik primair aan de Veluwe, maar ook aan het Drents-Vliesse Wold. En laten we de dat dieren daar ook gebied. doodgaan, net als in de, nieuwe, net als in de Oostvaardersplassen? Uh, ja, dat is dan de consequentie. Dat betekent als je natuurlijke gebieden hebt, zul je, uh, zal dat gebeuren. Maar en dat tegelijkertijd... vinden wij ook leuk? Als, als het nou, blijkt, uh, uh, uh, blijkt dat uit uw achterban? Vinden die dat prettig? Ja. Nou, er, er kwam nog iets achter de komma. En dat, is, dat betekent dat op momenten dat je echt moet ingrijpen... zullen we niet weglopen voor die verantwoordelijkheid. En dan zullen we dat ook doen. Dus we hebben dat ook voorgelegd aan onze achterban. Vindt u dat dat dan moet gebeuren? En die achterban zegt, je moet niet preventief gaan schieten... Maar je moet reactief gaan schieten. Dus ingrijpen op momenten dat er sprake is van ernstig lijden of grote voedseltekorten. Dat zullen we dus ook doen. En misschien even reageren op meneer de Koeien. Want hij zegt: ja, je, je moet ook aan je achterband voorleggen dat je moet beheren. Dat hebben we dus gedaan. En die achterband snapt dat je in Nederland moet beheren. Hoe onprettig dat ook is, maar het is wel nee tenzij. Ja, meneer Vorsman, bijenmakelaar heeft ook met de natuur te maken. Hoe luistert u naar dit, deze discussie? Ja, met, met gemeende gevoelens. Uh... Van de oudste ben ik eigenlijk, ik uitkom, ik kom uit de natuurbeheerhoek. Uh, Larestein gedaan. En ooit in mijn, uh, mijn eindscriptie ging over ruimte voor de wolf. Ah. Uh, de ruimte voor wolf in Nederland. En als ik deze discussie hoor, dan gaan we uiteindelijk, kan je uiteindelijk terugbrengen tot natuurlijke processen. Uh, we hebben Nederlands natuurgebieden met een hek erom. Zo, uh, zo is het gewoon. Daarin uh, kunnen bepaalde natuurlijke processen hun gang gaan. Uh, als die er niet zijn, kan je die introduceren. Denk aan de koningspaarden... Uh, hekrunderen, eh, nou alles kan je daarin toepassen... om die natuurlijke processen weer in te brengen. Maar één ontbreekt nog steeds, dat nou is de wolf. En natuurlijk is dat een, een lastige discussie. We, We dachten kunnen... dat hij er was van de zomer. Ja, maar hij yeah. kwam uit Ja, ja, ja. ja, ja die was... Uh, ja. is niet afgeknald toen hij de grens over. Ja, ja, nee, precies, daarvoor ja. al. Ja. <laughs> maar uw punt... Nou, mijn punt is dat, uh, dat, uh, dat het, het laatste proces van de wolf... en of je nou de wolf moet invoeren of links of wat dan ook... of dat kan of niet, dat is een, weer een andere discussie. Maar het natuurlijke proces van het, uh, het doden van dieren... of dat nou door een wolf gebeurt of door een mens... die wordt eigenlijk een beetje nu aan de kant gescho uh, geschoven. Nou, we gaan achteraf kijken of er lijden of schade is. Een wolf kijkt ook niet achteraf. Een natuurlijke predator die kijkt gewoon op wat gegeten moet worden. Dus als je een natuurgebied groot genoeg maakt... moet er ook ruimte zijn of voor wolven of gewoon voor mensen ingrijpen en kan okay. jagen. Ik ga aansluiten aan de discussie van uh, de kerstgedachte. Uh, mooier schorrenvlees lopen niet rond in Nederland dan in natuurterreinen. Okay. Meneer Van der Teel, is er ruimte voor de wolf? Ja, ik denk wel dat er ruimte is voor de wolf. Maar we hebben, uh, er waren wat vreugdedansjes bij natuurbeschermers... Toen, bleek, uh, toen erop bleek dat die wolf zou komen. Maar voorlopig is die er nog niet. Nee. Dus laten we zeggen, uh, dat kan volgende week zijn... maar dat kan ook nog twintig jaar duren. Dus laten we tot die tijd gewoon kijken hoe wij als mens moeten ingrijpen, maar wel met dat nee-ten-zij-principe. Ja. Laten we de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. Nog één punt, want u heeft uw achterban geraadpleegd. Dat is natuurlijk prachtig, er zitten allemaal natuurdeskundigen ongetwijfeld in. Maar het is, toch eigenlijk, is het niet echt veel belangrijker om te kijken... naar wat de natuur nodig heeft dan wat, dan wat uw achterban nou eigenlijk vindt? Komt ja, dat wel overeen ik, met elkaar? Ja, zeker wel. We hebben natuurlijk we hebben 700 mensen in dienst. We hebben 4000 vrijwilligers in het natuurbeheer actief En die hebben we ook bevraagd. En die mening hebben we bekeken. Maar wij willen niet een organisatie zijn... waar alleen de professionals bepalen hoe ons land ingericht wordt. Dat doen we samen met mensen. Met mensen die op het platteland leven. Met mensen die in de stad leven. En die proberen we ook te mobiliseren. En we zijn ook heel benieuwd wat zij ervan vinden. Ja, maar als zij, dat, zij iets vinden... dan hoeft dat toch niet per definitie zo te zijn... dat dat goed is voor de natuur? Nee, dat hoeft niet per Door, definitie. Ik vind maar, ook van alles ja. aan de natuur. Maar ik heb er geen verstand van. Dus misschien vind ik wel hele onverstandige dingen. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen, maar de, de kunst is om dus de balans te vinden... tussen wat professionals vinden, wat de wetenschappelijke invalshoek is... wat de belangen zijn bijvoorbeeld van boeren en van verkeersdeelnemers... en van natuurliefhebbers, en daar iets uit te destilleren... wat dit land mooi uh, maakt en ervoor zorgt dat het ook mooi blijft. Ja. Meneer De Kooijer van LTO, gaat u in gesprek? Met natuurmonumenten, ja? Nee, en ik vond dat u net ook een paar hele waardevolle dingen vertelde. Dus ja, natuurlijk gaan we in gesprek nogmaals, want ons land is te klein om dat niet te doen. Maar ons land is dus ook te klein voor hele grootschalige en uitgebreide natuur. Dat is uh, uh, jammer waar een <laughs> Ja. Nee, dat, die boodschap was al overgekomen hoor. Dat, uh, meneer, meneer Van der Tweel. Want dat is toch natuurlijk wel een moeilijk punt. Kan ik me ook weer voorstellen, voor de boeren. Dat ja, ze denken, maar denken van ja, daar gaan we met natuurmonumenten. Alle beesten over de akkers, daar zitten we helemaal niet op te wachten. Ja, maar dat is, dat is echt, dat is echt een, een cartoon, zeg maar. We moeten een beetje af van het cijferfetischisme. In Nederland hebben we bedacht hoeveel dieren er per vierkante kilometer mogen leven. En ja, daar houdt geen enkel dier zich aan natuurlijk. Dus laten we daar proberen nou even wat creatiever naar te kijken. En te kijken als er veel dieren zijn, of wat dan de schade is... of de impact op de natuur, op de landbouw... in plaats van dat we onmiddellijk over aantallen gaan praten. Dat lijkt me veel verstandiger. Goed, gaan we doen. Maar, in de, maar bij de damherten in Noord-Holland hebben we dat toevallig net gehad... in die periode, om dat te bekijken. Oké, okay, nou laten we de damherten even buiten beschouwing laten. Maar het lijkt me goed dat u in gesprek gaat met z'n tweeën. Dat Prima. gaan we zeker doen. Ja, Judith Spiegel, hier hebben wij het over in Nederland. Ja, ik zit ook met enige verbazing te luisteren. Hebben ze in Jemen ook dit soort discussies? Nee. Nee, hebben ze weer andere problemen? Ja. U en uw man die werden een ruim een week geleden vrijgelaten... na een gijzeling van een half jaar in Jemen. Laten we even teruggaan naar dat moment. De Nederlandse journaliste Judith Spiegel... en haar partner Boudewijn Beretsen zijn vrijgelaten. De twee werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Zaterdag kwamen ze vrij. Dat maakte de jemenitische televisie vandaag bekend. Enorm opgelucht is ze, schrijft Judith Spiegel even hierna op Facebook. En ook, ik hou nog steeds van Jemen. Met uitzondering van een paar klootzakken. En ook de behandeling die we hebben gekregen... was heel erg jemenitisch, dus heel erg goed. Maar tegelijkertijd ben je wel ontvoerd. Top, geweldig. Ik ben ontzettend blij... Uh dat ze vrij zijn. Yes, yes, yes. We zijn vrij. Het gaat erg goed met ons. Ja, inmiddels zijn we een kleine week verder. Hoe gaat het nu? Goed. Nog steeds goed? Ja. Nou, het is een rare week geweest natuurlijk. Druk en ja, een kleine week inderdaad ook maar. Dus ja. Helemaal geland zijn we denk ik nog niet. Ook omdat ik race van Hot naar Her en... Uh... Ja, om het verhaal te doen. En, uh, maar we hebben nu tijd, dus dat komt wel goed. Ja, ik, ik las van het weekend een interview met je. Of ik zag het, ik weet ik niet eens meer. En waarin je zei, ik ben, ik ben vooral nog een beetje hyper. Is dat al over? Nee. Nog niet? Nee, ja, ik ben ook een redelijk hyper persoon misschien. Ik bedoel ik ben niet het allerrustigste mens op aarde. Dus ik weet niet of dat ooit overgaat. Maar een beetje hyper is het nog wel, hè? Ja. Ja. Er komt ook een boek, er is nu net een boek van je uit. Toen ik dat hoorde dacht ik, van dat heeft ze snel gedaan. Maar dat bleek al eerder af te zijn, hè? Ja, de, dat boek was al klaar. in. Uh, dat, zou dat zou worden uitgegeven, ik denk, nou, september. Maar goed, dat is natuurlijk op de lange baan geschoven vanwege die ontvoering. Er zijn ook wel weer mensen die denken, dat heeft ze goed geregeld. Ja. Ja. Ja. Commercieel, commercieel handig uh, in elkaar geflanst. Ja, nou, zo is het niet. Want ik had natuurlijk echt gedurende die zes maanden in dat hok. Want ik zat in een soort hok. Van drie bij vier, hè? ja. Uh, had ik het bijna elke dag over dat boek. Dan dacht ik, nou, als we nou volgende week eruit komen... dan zou het nog net voor de Sinterklaas... <lacht> nou ja, ik was er, maar ik vond het vooral eigenlijk heel vervelend... ook <lacht> voor de uitgever en zo, dat dit zo... Want het abrupt, was al gedrukt, toch niet? Het, nou, het was druk, klaar. En, uh, we hadden ook een plan. Ik zou van de zomer naar Nederland komen... en dan zouden we aan de, aan de promotie gaan werken. Nou, ja, dat liep er al minst honderd. Had je bij ons aan tafel gezeten? Precies, maar ja. ja. ja. ja. En je gaat een tweede boek schrijven, begreep ik... over de ontvoering, uh, daar en hier. Hoe, hoe jij het daar beleefd hebt en wij hier. Ja, dat is het plan. Maar ik, goed, ik, daar ga ik niet morgen aan beginnen. Nee. Uh, ik, ja, dat, dat, Het is wel een, een, een verhaal wat de moeite waard is... volgens mij om nog opgeschreven te worden. Misschien is ook therapeutisch heel relevant, maar... Uh, je ja. zegt alsof je daar helemaal niks van gelooft. Hè? Nou, ik vind dat een beetje zo'n cliché. Dus ik, ik weet niet of ik dat allemaal... Ik weet het niet. Ik bedoel, uh, nee. Maar het lijkt me gewoon heel prettig om te gaan schrijven. Omdat ik schrijven heel prettig vind. Dus nee. Laten we het daar dan in ieder geval op houden. Zullen we even beginnen bij het begin van het vorige boek? Want jij kwam helemaal niet uit de journalistiek. Jij werkte in de advocatuur. Ja, ik was advocaat en een docent uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Rechten dus. En toen op een gegeven... Nou, eigenlijk niet. Ik, altijd als ik mezelf afvroeg, ga ik dit nou de rest van mijn leven zitten doen? dacht ik, nou nee, echt niet hoor. Ik bedoel, mijn droom is journalist in het Midden-Oosten hoor, Die had ik al heel lang. En toen dacht ik, ja, ja dan moet je het ook gaan doen. Ja, je kan wel altijd maar weer zeggen op borrels en feesten en partijen. Van, ah, dat wil ik gaan doen. Maar ondertussen, tot je 65 is datzelfde werk. Doen. Dat vond ik een beetje flauw. Dus toen uh, heb ik gewoon die knoop doorgehakt. En heb ik de PDOJ en zo een dagbladjournalistieke opleiding gedaan in Rotterdam. En Jemen kwam een beetje voorbij als land waarvan ik dacht... nou, als ik dan in dat midden oosten moet gaan zitten... moet ik Arabisch leren, want dat lijkt me wel handig. Ook om je enigszins te onderscheiden. En ik moet niet in een land gaan zitten waar iedereen zit. Want dan zitten we met z'n allen aan de bar van het weet ik welk hotel in Beirut. En daar krijg ik niet genoeg werk. Nee jemen dus je als land... een schot in de roos wat dat betreft, ja. ja. Niet, niet van die hotelbar, die is er niet. <laughs> maar maar, maar, maar ja, heb je het echt uitgezocht op er is verder bijna niemand? Nou, nee, ik, ik heb het ook uitgezocht omdat ik het een waanzinnig intrigerend land vond en vind. En er altijd al heel graag heen wilde. Uh, wat, maar wat is dat? Wat intrigeert je zo in jemen? Uh, ik, het is een jemen? Heel... Iedereen die er geweest is, snapt het. Ik ben er niet geweest. Nee, dat snap ik. <laughs> dat maar, dacht ze altijd. Want ja. um, het zijn denk ik wel heel erg de mensen. Ik bedoel, het is een mooi land, maar goed, ja, er nou zijn heel veel mooie landen. Weet je wel. Ja, maar maar leuke mensen, mensen zijn er ook overal. Ja, maar ik vind je hem niet heel bijzonder en uh, heel warm. Ze uh, zijn ook wel geestig. Het zijn Rommelaars. Ik hou wel van rommelaars. Uh, alles gaat nou, op de Jij wil wel op tijd en zo. Was ja, ik ook in je nee, boek. Dat als er dan er wel een keer een, een mail in. komt uit Nederland waarin alles op tijd geregeld is, was dat wel heel fijn. Ja, nee, als ik het geregeld wil hebben, wil ik graag dat alles goed gaat. Maar als ik de boer aan het observeren ben vanuit een busje, dan vind ik dat gerommel heel erg leuk. <lacht> ja, ja. Als je ernaar nou mag kijken. Ja. Ja. Toen was je daar en toen viel je een beetje met de neus in de boter, want toen begon daar de Arabische Lente. Ja. Ook daar begon de Arabische lente. Ietsje later dan Egypte. En Jemen doet eigenlijk altijd alles ietsje later dan Egypte. Daar kijken ze naar en dan doen ze het na. Ik weet niet of dat nu ook weer gaat gebeuren, maar het zou me niks verbazen. Uh, dus ja, daar viel ik inderdaad. Ik viel ietsje eerder met mijn neus in de boter. Want er waren toen hè, je had die onderbroekenbommer. Die uit Jemen of in Jemen was getraind en dergelijke. En je had nog wat printerbommen. Je had een bom Hij... verstopt in zijn onderbroek Ja, dat, er je, dat was toch die Nederlander die man in, in de vliegtuig... Oh, ja. die dat toen heeft vereideld. Mm -hmm. Dus toen kwam Jemen al een beetje in beeld. Jemen is natuurlijk nooit leuk in beeld geweest. Hè? Dat, dat, ja, dat is altijd wel jammer. Ik heb zelf geprobeerd dat af en toe nog eens uh, wel te doen. En dan niet in de, in de reguliere nieuwsmedia... maar bijvoorbeeld voor series Of van, nou ja, dat, uh, uh, dat er ja, was leuk, echt wel mooie en leuke dingen zijn. Ja, ja. Ja, nou, geen kerst. <laughs> nee. Maar goed, die opstand dat was inderdaad wel een, een neus in de boter. En het was ook waanzinnig interessant om daar gewoon middenin te zitten. En eh, ook wel te zien wat je, hoe, dat, hoe dat hier werd gezien. Hè, van, oh, ze gaan naar de democratie... en we hebben een soort val van de muur, de tweede. Terwijl als je er middenin zat, dan dacht je nou echt, no way. Nee, Zullen we even luisteren naar een fragment van, uit een bijdrage van jou toen? Je bent hier in gesprek met een jemenitische soldaat... op de plek waar onlangs een aanslag is geweest. Oh, ja. Uh, Galet loopt nu naar een foto, een hele bloederige foto. Waar je een onderbeen ziet. Lijkt wel gewoon een biefstuk gestoken in een uh, leren legerschoen. Uh, en zegt Galet, wij dragen geen leren legerschoen. Kijk maar. En we weten daarom heel erg zeker dat hij degene is geweest die zichzelf weer heeft opgeblazen. Ja, je vertelt het zonder emotie bijna. Althans... Nou, dit, dit was ook een jaar na die aanslag. Uh... Ja, maar ook als je je boek leest. Die doek moet eraf, zodat ik het bloederen gelijk goed kan zien en fotograferen. Doe je allemaal niet moeilijk over? Nee, maar dat is ook wel een, uh, volgens mij een soort afstandelijkheid die je moet hebben... om er verslag van te kunnen doen. Ik heb ook wel daar tijdens die opstand in een moskee gestaan... waar op die dag een, uh, 50 mensen of zo zijn dood... niet in die moskee werden ze doodgeschoten... maar nadat ze zijn doodgeschoten werden ze naar die moskee verplaatst. En uh, Jemenieten zijn enorm dramatische types... dus die lopen daar te gillen en te doen... En ook die journalisten lopen daar te gillen en te doen en te huilen. En ik had altijd juist heel erg zoiets van... ja, uiteindelijk doe ik verslag. En, ja, maar uh, die distantie heb je dus van nature, kennelijk? Ja, denk ik. Ja, want je kan niet heel erg testen. Hè? Ik bedoel, nee. Hier heb je die situaties niet om de haverklap. En het bleek dat ik die inderdaad wel had. Ik heb er ook heel weinig last van gehad. Help je dat ook tijdens die ontvoering? Nou, misschien, ja. Dat je dacht van, ik observeer het. Nou, ik kijk er wel naar. Met dat, dat boek wat er over moet komen, dat was ik natuurlijk al aan het schrijven. ja. ja. Van, dat zal de, de eerste zin. Uh, misschien iets met de wasseret. Serieus? Wilma heeft u een goede beginzin voor haar boek over uh, de ontvoering? Nou. Nee, nog niet. Nee. Je <laughs> hebt het verhaal hoor. Ja, precies. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Je ja. schrijft ook van, ik ging er naartoe met een soort zendingsdrang... om te laten zien dat het wel meeviel met de islam. Ja. Nou waar, ja. Kwam, waar kwam die zendingsdrang nou, vandaan? Nou, zendingsdrang klinkt een beetje, maar ik, ik, het was toch een beetje de tijd in Nederland... In de, de, de, de, de verwilderisering, of hoe je dat ook maar wil noemen... dat ik... Ik dacht, ja, maar het is nou zo, wordt nou zo eendimensionaal over geschreven, gepraat en bericht. Het is, wordt dus tijd om daar een beetje een tegengeluid te laten horen. Maar ja, dat is dus eigenlijk niet helemaal gelukt. Nee, eigenlijk heeft je veel dus gelijk. Nou ja, op sommige punten. Misschien. Op welke punten? <lacht> ik je het heel moeilijk vinden hoor. Maar dat nou, nou, vind ik interessant. Waarom vind je het zo moeilijk? Nou, omdat ik het gewoon omdat ik wat ik er heel onprettig aan vind... aan, die, uh, aan dat de, de gedoe met... Een soort van elke moslim is een crimineel. Hè, dat, dat is gewoon klinklare onzin natuurlijk. Hè, en, nou ja, dat. Maar het zou wel goed zijn om... Uh, Juist niet zozeer in Nederland, maar in, in bijvoorbeeld een land als Jemen zelf... waar heel veel van de internationale organisaties zich met van alles en nog wat bemoeien. Vrouwen die moeten recht, meer rechten krijgen, waterprojecten. Ik zeg niet dat dat allemaal niet nodig is. Mm. Maar het probleem is dat als je die problemen echt wil aanpakken... dan zul je toch wel over die godsdienstbeleving zoals die daar in Jemen plaatsvindt. En dat is helemaal niet de islam, nee, maar... dat is hun manier van... Ja. Kijken naar die en die godsfilms. houdt veel ontwikkeling tegen. Hè, houdt, wat mij betreft ontwikkeling tegen. Maar die organisaties willen er niet aan... om dat heikele punt aan te stippen. Ja. Want ja, dat ligt moeilijk. En dan worden we misschien land uitgezet. Zouden ze wel moeten doen? Zeg ja, jij. ik zeg van wel. maar uh, En ik erg me er ook enorm aan dat dat niet gebeurt. ja. ja. Het verhaal van je ontvoering heb je al een paar keer verteld. Dat gaan we niet opnieuw doen. Wat wel heel raar was hier in Nederland. is dat jullie zo luchtig op die. op die persconferentie zaten. Dat mag natuurlijk. Iedereen moet vooral weten. hoe die dat zelf doet. We hadden eerst een dramatische filmpje gezien. en daarna kwam die luchtige. persconferentie. Kan je je voorstellen dat wij dat vreemd vonden? Ja. Um, hoe kijk je ja, daar Ja, je op vond terug? het onverwacht waarschijnlijk. Ja, dus dat in zoverre is ja. het dan vreemd. Want. Uh, ja, ik kijk. Kijk, die hele persconferentie. Wat mij, waarom, ik, waarom we hem deden was eigenlijk gewoon om in één keer iedereen te woord te kunnen staan. En te laten zien hoe het met ons ging. En het ging gewoon goed en het gaat gewoon goed. En om daar nou, wat ik er bijvoorbeeld nu heel vreemd aan vind. Is dat ik bijna het gevoel had dat de pers, Nou zit ik, kom ik er zelf ook vandaan. Het dus, is bijna om, heel kort. Uh, het zich een beetje vernacheld voelde van, ja, we hadden eigenlijk heel liever zielige vogeltjes daar gezien. Met bloederige littekens. Ja. En we zijn er best goed aan toe. Waarom ik het wel prettig vond, is omdat het prettig is om er goed aan toe te zijn. Okay. Dank voor je verhaal, nu. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW?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 Kies voor de risicoloze oplossing. Zelfstandig zonder vad. IT-staffing, good thinking it Onderdeel van de Stafinggroep.